1 Uur. Gert Klut met het NOS-journaal. Met oud en nieuw waren er 9300 incidenten. Ruim 400 meer dan een jaar geleden, blijkt uit cijfers van de politie. Veel agenten werden bestookt met vuurwerk en de sfeer wordt grimmiger. Wel zijn er iets minder mensen aangehouden. Politiecommandanten benadrukken dat het werkelijke aantal incidenten hoger ligt. Ze zeggen dat agenten kleinere incidenten niet melden, omdat ze vinden dat dat bij de jaarwisseling hoort. Alle ongeveer 50 Nederlandse militairen die op trainingsmissie zijn in Irak zitten nu bij elkaar in de noordelijke stad Erbil. Ook de militairen die in Baghdad Iraakse commando's trainden zijn naar Erbil verplaatst. Volgens minister Beileveld zijn ze daar allemaal veilig voor eventuele raketaanvallen. Vanwege de toegenomen spanningen in het Midden-Oosten na de Amerikaanse liquidatie van een Iraanse generaal zijn alle trainingen stilgelegd. De 68-jarige man die gisteren in Leeuwarden werd aangehouden... na een incident in een trein, is vrijgelaten. Volgens zijn familie is de man, die onlangs een hersenbloeding kreeg... vergeetachtig en soms verward. Hij had in de trein een blik met oude benzine vastgeplakt... zodat het niet zou omvallen. De politie is tot de slotsom gekomen dat de man niet strafbaars wilde doen. Door het incident lag het treinverkeer rond Leeuwarden even stil. Tienduizenden Australiërs zijn vandaag de straat opgegaan... om te eisen dat de regering meer doet tegen klimaatverandering... Ze richten zich vooral tegen premier Morrison... die in hun ogen gefaald heeft in de aanpak van de bosbrandencrisis. In Sydney was de grootste klimaatmars met 30.000 deelnemers. Ook in Melbourne, Brisbane en Canberra werd massaal het aftreden van Morrison geëist. Inmiddels is er een gebied ter grootte van 2,5 keer Nederland in de as gelegd. Het weer. Vanuit het westen klaart het op en er is ruimte voor zon. Het wordt een graad of 8. Morgen droog, soms wat zon en dan 7 graden. Zondag weer wat meer kans op een bui.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 ook op het muziekmuseum.nl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 That stubble on your chin Buried in the rot-gut gin You played and lost, not won You played a house that can't be beat Now look, your head's bowed in defeat. Vrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week een we rondleiding langs week 2. En dat is de week waarin de Radio Corporation of America beter bekend als RCA... Aankondigt dat op 10 januari 1949 zij binnenkort een 7 inch grammofoonplaat zullen gaan uitbrengen. Die men kan afspelen op 45 toeren. Deze vinyl single is minder kwetsbaar dan de breekbare grammofoonplaten op 78 toeren. Dat was in 1949. Maar we hebben een oude top 40 uit 1980. Week 2 dus met op nummer 1 I Have a Dream van ABBA. We hebben het net gehoord voor de onderbreking. Het is een negentiende hit in Nederland. En een van de... 8 nummer 1 hits in ons land. En we hebben de langspeelplaat van de week. Album van Paul Jong, No Parley uit 1983. We gaan daarna nog twee nummers van draaien. Twee bekende nummers, Come Back and Stay en Love of the Common People. Maar wel in de albumuitvoeringen, Want Come Back and Stay duurt bijna 8 minuten. En de single uitvoering was een stuk korter. Zo dadelijk tijdens deze rondleiding een zanger uit Chicago die met zijn stem en zijn voorkomen ongelooflijke indruk maakt op iedereen die hem voor het eerst hoorde en zag. Hij was ruim 1,98 meter 98 en 140 kilogram zwaar. Ik dacht dat ik in het vorige uur 130 kilo zag, maar het zal ertussenin hebben gezeten, dat denk ik ook. En dadelijk ook nog een nummer uit een concert gegeven in 1968... voor een publiek van veroordeelde moordenaars, verkrachters en bankrovers. Waar was dat en wie gaf dat concert? En de muziek waar we mee begonnen? David McWilliams, hij overlijdt op 8 januari 2002 aan een hartaanval. Deze Noord-Ierse zanger is vooral bekend van zijn hits... Can I Get There by Candlelight uit 1969. En de nummer wat we net hoorden Days of Pearlie Spencer uit 1967. David McWilliams is maar 56 jaar geworden.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 Vertel ik je nu dat James Griffin overlijdt op 11 januari 2005 aan kanker. Naast gitarist In Brad is hij ook actief als componist. Voor Conway Twitty heeft hij Who's Gonna Know, Restless Heart en You Can Depend On Me geschreven. Ook is hij medecomponist van het nummer For All We Know van The Carpenters. Het liedje uit de film Other Strangers uit 1970 is onderscheiden met een Oscar. James Griffin is 62 jaar geworden. We gaan muziek van hem draaien. Het nummer Don't Tell Me No komt van het album The Guitar Man uit... 1972 van de band Brad. Hij schreef het nummer samen met Rob Royer... en bovendien horen we hem zingen. The station with the happy difference. De top 40. Nummer 32 32. Oorspronkelijk geschreven door Todd Rundgren. In de cover-uitvoering in deze top 40. Week 2, 1980, nummer 32, Can We Still Be Friends? Een prachtige uitvoering van Robert Palmer. Overleed al in 2003. Mooie muziek gemaakt, zeker. Dan nu van de Amerikaanse single Purple Haze van Jimi Hendrix. Nummer wat we allemaal goed kennen, zeker. Na het optreden in de nachtclub Back O'Neills in Londen neemt de Jimi Hendrix Experience op 11 januari 1967 op een 4 recorder, de basistrek op van Purple Haze. De opname wordt op 3 februari 1967 in die Olympic Studios in Londen afgemaakt. Purple Haze wordt geproduceerd door Chess Chandler. Jimi Hendrix heeft Purple Haze geschreven op 26 december 1966... in afwachting van een matinee optreden in die Uppercut Club in Londen. De single wordt op 18 maart 1967 uitgebracht. Op 23 maart van het jaar komt Purple Haze van de Jimi Hendrix Experience... de Britse hitparade binnen. Het bereikt uiteindelijk de derde plaats. In ons land komt de single niet verder dan 14 in de Nederlandse top 40. Op de Britse en Nederlandse single staat op de B-zijde 51st Anniversary. Maar op de Amerikaanse B-zijde van de single staat The Wind Cries Mary. En dit nummer komt in Nederland in 1967 als opvolger uit van Purple Haze. After all the She might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 We'll Yeah. Met bomen omrand, de boerenkapel speelt een duntje op straat, mijn heerlijke Brabantse land. Het verschil is in rang of in stand Dat land waar je rijk bent al heb je geen cent Mijn heerlijke Brabantse land Ons moeder ons groot heeft gebracht, mijn vriendelijke gemoedelijke land. Dat land waar het leven nog echt wordt geleefd: mijn eerlijke, heerlijke, machtige, prachtige, gastvrije, brabantse land. Muziek uit drie provinciën. Eerst begonnen met muziek uit uh, Groningen van The New Adventures. Come on, nummer van Chuck Berry op uh, 31 in die oude top 40. Daarna het Burker Trio met Piet Rolikar. Een uh, liedje in een Drents dialect. En daarna muziek uit Brabant. O1607, zo heet de uh, formatie of de band. Gezongen in de tijd door uh, Thijs van der Molen. Het nummer Het leven is goed in het Brabantse land. Straks een zanger uit Chicago die met zijn stem en zijn voorkomen... ongelofelijke indruk maakt op iedereen die hem voor het eerst hoorde en zag. Hij was ruim uh, 1,98 meter en 135 kilo zwaar. Laten we het gemiddeld houden, 135. Dan nu een nummer uit een concert gegeven 1968... voor een publiek van veroordeelde moordenaars, verkrachters en bankrovers. Het gaat hier om een concert van Johnny Cash. Hij treedt op 13 januari 1968 om half tien s morgens op in de gevangenis van Folsom. Een stadje ten noorden van Sacramento in Californië. Zijn publiek bestaat inderdaad uit allerlei veroordeelde moordenaars en verkrachters. Zijn optreden in eetzaal 2 wordt op de geluidsband vastgelegd. En deze live-registratie wordt uitgebracht op de LP Johnny Cash at False Prison. De plaat komt op 15 juni 1968 binnen in de albumlijst van Billboard. En bereikt uiteindelijk de 13e plaats. Op 2 februari 2006 gaat de film Walk the Line in de Nederlandse bioscopen draaien. In deze speelfilm speelt Joaquin Phoenix de rol van Johnny Cash. Reese Witherspoon is te zien als dienstvrouw June Carter. Het optreden in de gevangenis van Folsom Prison... heeft een prominente rol in deze film. Voor Walk the Line zijn er echter geen opnamen gemaakt in deze gevangenis. De concertscènes zijn namelijk opgenomen in Memphis in Tennessee. Maar wij gaan naar dat originele concert uit 1968. Hier is Johnny Cash en live at Folsom Prison. Hallo, ik ben Johnny Cash.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 Is your mama's home cooking? Happiness. Is new car looking? Happiness. Is sitting by the radio? Happiness. Right here. Happiness. Ooh. Happiness. The Music Museum. Happiness. De Langspeelplaat van de Week.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 We're oh of the common people, laatste nummer dat er draait de langspeelplaat van de week deze week het, het Muziekmuseum, album van Paul Jong uit 1983, de plaat heet No Parley en we doen het album weer dicht en volgende week hebben we weer een nieuw album, nieuwe langspeelplaat van de week ja heerlijk die oude albums draaien, je hoort er bijna nergens meer hè? Nee. Dan nu die zanger uit Chicago die met zijn stem en zijn voorkomen... een ongelofelijke indruk maakt op iedereen die hem voor het eerst hoorde en zag. Het gaat hier om de Amerikaanse blueszanger Chester Arthur Burnett... alias Howling Wolf. Hij overlijdt op 10 januari 1976 in Chicago in Illinois. Samen met Muddy Waters was hij de meest toonaangevende bluesmuzikant van de jaren 50. Met zijn imposante postuur van 1,98 meter en 135 kilo zwaar was zijn voorkomen op het podium indrukwekkend. Met zijn soms ordinaire, dan weer verhalende optreden... en met een stem als een scheepsboei... was hij van grote invloed op Captain Beefheart en Tom Waits. Verder was Howling Wolf een groot voorbeeld... voor de Engelse muziekgeneratie van de jaren 60. Voor de Beatles, de Rolling Stones, Eric Clapton, Jimmy Page... was hij een idool. In 1971 nam hij de plaat London Sessions op... met onder andere Eric Clapton, Steve Winwood, Bill Wayman en Ringo Starr. Hoewel verguisd door de critici en kennis werd het verkochte bluesplaat ter wereld. Het bracht hele nieuwe generaties voor het eerst in aanraking met de blues. Enkele van zijn bekendste nummers zijn Morning at Midnight, Smokestack Lightning, Wang Dang Doodle, How Many More Years, Killing Floor en Little Red Rooster. Ook wel The Red Rooster, zoals het uh, oorspronkelijk heet het nummer. Howling Wolf nam dat nummer, The Red Rooster, in 1961 op. Het nummer wordt toegeschreven aan de blues-arrangeur en songwriter Willie Dixon... Al wel eerdere nummers tot inspiratie hebben gediend. Een verscheidenheid aan artiesten heeft het nummer ook opgenomen... zoals Sam Cooke, Willie Maben, The Doors en The Rolling Stones. Howling Wolf is 75 jaar geworden. Nederlandse hitparade. Dit is de top 40. Nummer 18. Week 2, 1980. Tell everybody, Herbie Hancock. Al twee hits in Nederland. Rocket. Dat was die, eh. Uh, met die videoclip met al die rare poppen erbij. Dat was zijn grootste hit. Die kwam tot nummer 8. En deze kwam niet verder dan nummer 18. We draaien ook nog eventjes uit de lijst. 2. Nummer 2. 2, 2, 2, 2, 2. Als laatste. Tot zover. Het ritme van Zie Via de kabel op 104.5.